Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Nou, advocaat Bram Moskowits heeft nog altijd geen financiële verantwoording afgelegd. Dat zegt de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten in NRC Handelsblad. Volgens hem heeft Moskowits zijn jaarrekeningen nog steeds niet op orde. De deken zegt dat er geen enkele vooruitgang is geboekt. Twee advocaten van oud cliënten zeggen in NRC Handelsblad... dat Moskowits ook nog geen aanstalten heeft gemaakt... om geldbedragen terug te betalen die ze gevorderd hebben... De hoogste tuchtrechter oordeelt maandag of Moskowitz zijn vak mag blijven uitoefenen. Het kabinet wil harder optreden tegen falende schoolbestuurders en toezichthouders. Minister Bussenmaker en staatssecretaris Dekker willen niet alleen kunnen ingrijpen bij financieel wanbeleid, maar ook bij slecht onderwijs. Ze willen onder meer dat ze voortaan de rechter kunnen vragen bestuurders en toezichthouders te schorsen of te ontslaan. Het dodental van de aardbeving in het midden van China is opgelopen tot boven de 100. Er zijn tot nu toe 2200 gewonden geteld. De beving in de provincie Sichuan had een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. De regering heeft 6000 militairen naar het getroffen gebied gestuurd om te helpen bij het zoeken naar slachtoffers. Ook premier Li is onderweg om zijn steun te betuigen. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam stelt voor om gemeentewiet te kweken. Zo wil hij de criminaliteit en de overlast rond koffieshops aanpakken. Een speciale stichting moet wat hem betreft toezicht houden op de legale wietplantage. De productie mag niet groter zijn dan de vraag van de deelnemende koffieshops. Aboutaleb wil het plan eerst bespreken in de gemeenteraad en daarna voorleggen aan minister Opstelten. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop met hier en daar wat kleine wolken. Het wordt 10 tot 12 graden, op de wadden wat kouder. Morgen iets warmer, maar ook wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral drukte in de Bolle vanwege het Bloemencorso. Op de N207 vanaf Bergambacht naar Lisse tussen de aansluiting met de A4 en Hillegom 6 kilometer. En het is droog, ook druk op de N208 vanuit Haarlem tussen Hillegom en Lisse 2 kilometer.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook roept op zaterdag. Emotion.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 Het zaakje klaar Om vijf uur morgens is het hele stel Al in de weer Ze gaan naar het vaartjord En pa die zegt het verkeer voor, Aan de zee Aan de voor, Aan de zee Met vader, met moeder, Met broertje en met zusje oma, Piet, tante Griep En de hele familie is We aan de voor, Aan de zee We nemen brood. Wat. Mama zegt dat er man en oude zij, ze is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee is hier zo fris. Ze pluistert deelt bij vrede weer haar vaaier op van oog. Maar potsel roept ze gil, de zee zit in mijn oog, we zand Goedemiddag dames en heren luisteraars in Zandvoort, de regio en ver daarbuiten tot in het verre buitenland wordt er op dit moment meegeluisterd naar het programma ZFM Oud Zandvoort. En ik zie daar tot mijn grote gelukheid Daan Levers achter de knoppen staan techniek. Daan, Hele goede middag uh, Pieter. Fijn dat je er bent Daan. Gezellig hè. Heb je ja. leuke muziek? Ja ik heb leuke muziek bij me. Goed zo. We goed zo. straks allemaal. Heel goed. Dan ik praten. Uh, beste mensen luisteraars. Uh, uh,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 En voor, voor een hoop mensen een hele lieve man eigenlijk. Behulpzaam. Uh. Hoe, hoe leerde hij het vak van smid? Want was opa ook smid? Uh, ik, ik denk via opa, ja. Omdat hij ook smid was. Ja. Hij heeft er later in Haarlem nog een cursus sierwerk, uh, hekwerk bij gedaan en... en jullie leefden, jij ook, in dat pandje uh, van de smederij? Nee, ik niet. Jij niet? Nee,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 En als ze te, te, te paniekerig waren, dan gaven ze een map met de roeispaan ofzo. Uh, Was je makkelijker naar binnen te dan halen? Dan konden ze ze wat makkelijker naar binnen halen. <laughs> Oftewel, dat moet je tegenwoordig niet meer doen, want dan heb je denk ik een probleem. <laughs> <Ja>. <laughs> je bent ook met je vader, ging je de duinen in je zei net al verzand te drijven? Ja. Uh, maar uh, oh ja, alleen drijven, dat deed je ook niet? Nee, uh, ook zelf vangen natuurlijk, want ja.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 En dan, uh, dan mocht ik daar nu, natuurlijk niet bij thuiskomen, maar uh, bij opa wel. Want die zei laat niet alles zitten, we kwamen ze. Dus daar ging naar opa toe? In ieder geval, dat was niet tegen een dover gezegd. Dus dan ging ik met die verzanten naar opa. En dan werden ze daar gebraden en geplukt. <lacht> <lacht> en dan zaten we daar lekker van zijn schrozen. <lacht> <lacht> en niets tegen jou te dus, zeggen? Nee. <lacht> ik weet eigenlijk niet of ze dat ooit gehoord hebben. Ach, nee. <lacht> zal Maar... <wel, lacht> We gaan weer even terug naar je vader. Die, die zat daar dus in de smederij. Aan het uh, mooie pandje. Zeg maar nog steeds van Wagenaar. Uh, en dan heb je tegenover die schuur van Dorsman. Mm -hmm. Zo wordt het genoemd. De schuur van Dorsman. Ja. Uh, Houtplanken, Allemaal van de strandjutterij. Ja. Dus en wat, wat gebeurde daar in die schuur? Daar stonden paardenwagens. Uh, daar lag vooruit ijzer. En... en uh...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 Want uh, ja, dat was ook best een, uh, een eindselkanger wat dat betreft. We komen er zo op terug, we gaan even naar de muziek. Uh, luisteraars, uh, we zijn in gesprek met Henk Dorsman, en uh, heeft u vragen u kunt bellen, 023 57 30 393 dus heeft u vragen aan Henk, bel dan even naar de studio, komt rechtstreeks in de uitzending 57 30 393, u hoorde de New Orleans Peters met Hey, look me over en we gaan weer verder praten met Henk Henk, uh, we eindigden het vorige blokje dat jij je vader moest helpen met schoorsteenvegen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 heb je ooit gezien dat die de wielen, want ja, die steen die ligt erin bij dat huis, dat de wielen werden bespannen met een staalde band? Nee. Dat is voor, zijn, voor jouw tijd geweest? Ja, want het ging nog om die houten karrenwiel. Ja, dat heb ja. ik niet meer meegemaakt. Nee. Maar ik weet wel dat van vertellen, dan, dan maakten ze zo'n spanijzer wat er omheen zat, ja. of omheen moest eigenlijk...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 En jij wilde het niet overnemen? Nee Waarom niet? Eh, omdat je er misschien iets te rijk van werd <lacht> Zegt hij lachend <lacht> <lacht> <lacht> Maar je zag het niet zitten? Nee, ik had, uh, ik had, ik had andere ideeën ja. In ieder geval nog niet echt om daar vast uh, alleen maar een smederij uh, te, te, te bestieren Wat ben je toen gaan doen?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 Dat is vandaag de dag heel anders. Vooral door het internet waarop je alles ook op kan zoeken. Oftewel nu is dat nog veel, heel, heel, heel uh, ja, nog beter geworden. En uh, toen ben ik op een gegeven moment ben ik gewoon daar weggebleven. En, uh, maar overal laat hangen, ik ben nooit meer terug geweest. Nou, zijn je ouders blij? Want ik dacht voor, ik dacht voor acht tientjes, ja, dan kan ik overal wel... Uh... Je ouders blij, daar komt Henk thuis en die zegt, <laughs> ik ga niet meer naar Waag toe. <laughs> dat heb ik na een weekje verteld. <laughs>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 ...totdat die dingen niet meer nieuw gemaakt werden... ...toen had ik, uh, had ik daar weer geen zin meer in... ...want ik, als ik iets maakte, wilde ik ook graag... ...dat het op zijn minst, dat was ik vanuit de smederij gewend, ...dat het een jaar of tien, twintig meeging... ...het liefst een heel leven. Al met uh, al... ...en toen kwam diezelfde vriend... eigenlijk hij hey, er is een strandtent te kopen... ...is niks voor jou, want ik wil eerst een een strandtent kopen. Ja, uh, en... Uh, en elke zandvoort de droomt van een eigen strandtent...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 That's in the sky And flowers never die And friends don't pass you by Cause that's my home All the folks say How do you do? And I know they mean it too Woo-woo, I'm telling you Cause that's my home I will always come back No matter where I roam A little shack to me Is home, sweet home Where streams and rivers flow And the old city on trees grow I need not say no more Cause that's my home A little shack to me is home sweet home. Where the streams and rivers flow. And the old city on his crown. I need not say no more, cause that's my home. Ja, en we zijn weer terug. Heerlijke muziek. Uh, dit was een, een, een, een lekker nummertje van New Orleans Synchropeders. En het is That's My Home. Ja, want we praten over het huis van uh, Henk Dorsman, die tegenover me zit. Eh. Uh,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 ja, de, de tweede jaar zeg maar euh, hebben we dat heel hard aangepakt. En euh, ja, toen vloog de, de, de klant iets omhoog. Ik heb nog nooit een strandpachter meegemaakt die miljonair is geworden. Nee. Je moet keihard werken voor die patiënten en dat in ja. een korte periode. En dat zeiden mijn ouders ook altijd. Ja. Hebben ze gelijk gehad? Uh, gedeeltelijk. Oh,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 Toen, toen was ik wel verlegen en, uh, en, en was het over met het zingen. Jij meldt je nog niet aan bij het Mannenkoor? Nee. Oh. Maar in ieder geval mijn dochter, die, die, die, die kwam daar later achter toen ik een keer mee zat te zingen. Oh, nu weet ik van wie ik die stem heb. <laughs> Hart. <laughs> ja, maar ook uh, ja, galmen en weet ik veel wat. Ja. Yeah. Ja, ik weet ook niet. Hey, vertel eens, je bent uh, inmiddels ook opa geworden. Ja. Sinds 18 augustus. Van Debbie.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 I've found out what to do at last When I feel all in, down and out You will hear me shout Hello Central, give me Dr. Jeff Now he's got what I need, I'll say he has When the world goes wrong and I've got the blue He's the guy that makes me get out both my dancing shoes The more I get, the more I want his see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 Dit was weer de perfecte muziek van de New Orleans Peters. En ik moet even kijken, maar ik weet het al. Dr. Jazz natuurlijk met Burl Bryden. Eh, Daan, goede muziek heb je uitgesloten. Daan Levers. Ja, goed hè? Ja, lekker. We ja, ik ook een beetje samengesteld door Rob Harms en door Albert-Jan Vos, hoor. Heel goed. Eh, lieve mensen, luisteraars, we zijn in gesprek met Henk Dorsman. Een uitermate interessante, echte, echte zonvoerder.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 De zoon van de drukker. Ja, ik, ik, maar die loopt. Ik heb die... nog wel wat anekdotes van Harry. Hij liep wel altijd door de duinen, ook met strikken. Ja. En dat... zijn vader helemaal. Wat ja. erg, hè? Ja, ik. Deze week. Ik dat heb het dus meer... nooit gedaan, hè? Maar... Ik heb deze week alleen mijn stropers in de uitzending. <laughs> Lekker hoor, die zandvoertes. Ja.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 Moet ik moet zeggen, genoeg uh, mensen kijken hebben op zandvoortes dus die wat leuks hebben. of wat leuks doen op het strand. en daar. of ze wel een vergunning of niet uh, hebben daarvoor. Je zei me net uh, dat, dat je jouw vrouw hoorde. een verhaal van een Duitse mevrouw. die een bekeuring kreeg vanwege de hondje. Ja, die was toevallig op de weg bij de politie. en op een gegeven moment, dat is alweer. tig jaar geleden, misschien twintig jaar.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 Een vakman. Een vakman. En niet alleen schoorsteen vegen. Nee, want hij had, uh, in de sneeuw werd, werd uh, een, uh, constructiewerk gedaan natuurlijk. Hij heeft pompen geslagen. Ja, laswerk. Ja. En een echte vakman. Ook zie je werk dus. Hexierwerk. Ja. Maar ja, dat is, te, dat is tegenwoordig... Uh, wordt het allemaal, uh, wat zal ik zeggen, in Marginal. de fabriek al gemaakt. Dus machinaal. Dus dat, dat was... Uh,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 Nog vrienden van toen? Ja, nog steeds. Noem maar eens een paar. Er steeds wat minder natuurlijk. maar Ja, we ja, worden ouder. Ja. Maar wat, wat waren je vaste vrienden? Mijn vaste vrienden? Ja, in de tijd van de MULO-school natuurlijk vrienden van de, van de Mullo En die kom ik toch af en toe nog tegen. En, en, en, en Hans Tump. En, en, en, en nu zijn dat weer, weer andere mensen intussen. Omdat ik die weer wat vaker tegenkom.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 Uh, vanaf Haast Dinsdag, dan staat het op de radio, radio bij uitzending gemist. En dan kan je ook terugluisteren in de komende honderd jaar, want zo lang blijft het erop staan. Ik ben hier buitengewoon erkentelijk. Volgende week, lieve luisteraars, dan hebben we hier Harry van Deurzen. vader was drukker, het was een uh, wegger, of zo gezegd een potteker... Nou, dat zullen we ook allemaal even uit horen. Ja, ja. <laughs> het was ook een stroper puur zang. <laughs> dus die verhalen die krijgen we straks. Poddek. Een echte poddek. <laughs> <laughs> dus echte verhalen Die verhalen horen we volgende week zaterdag in het programma ZFM Oudstandvoort. Lieve luisteraars, ik wens u een heel fijn weekend. Ik bedank uh, Daniel Levers voor de regie en de muziek. Graag gedaan. Uh, Daniel, het was geweldig. Fijn je weer hier te hebben. Uh, lieve luisteraars, fijn weekend.